Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump heeft de er... aan aan zijn kernwapenprogramma dit keer waarmaakt. Op een persconferentie in Singapore na de topontmoeting zei Trump over de Noord-Koreaanse leider Kim. Hij wil doen wat juist is en hij ziet een mooie toekomst voor zijn land. Trump zei ook dat de VS zal stoppen met de gezamenlijke oefeningen met Zuid-Korea op het Koreaanse schiereiland. Trump had het over oorlogspelletjes. Volgens de president kostte die oefeningen in de VS veel geld. De sancties tegen Noord-Korea blijven vooralsnog van kracht, maar Trump zei ik kijk er naar uit om ze op te heffen. Er is opnieuw ontevredenheid over het VWO-eindexamen Frans. Volgens docenten en leerlingen was het niveau nog veel slechter dan vorig jaar. Toen werd er geklaagd dat er fouten in het examen zaten en dat docenten goede antwoorden fout moesten rekenen. Het college voor toetsen en eindexamens beloofde dat het dit jaar goed zou komen. Toch kwamen er bij het lax over VWO Frans relatief de meeste klachten binnen, ruim 7000. Leerlingen klaagden dat het examen veel te lang was. Volgens docenten waren bij sommige vragen meerdere antwoorden goed. De coalitiepartij heeft CDA, heeft Kamervragen gesteld over het examen Frans van dit jaar.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 Bij een aanvaring op de Volga in Rusland zijn elf mensen om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak kwamen gisteravond in Wolkograd een katamaran en een binnenschip met elkaar in botsing. Alle slachtoffers zaten op de katamaran. Vijf mensen werden gered. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. In het middenwesten en zuidwesten breekt wat vaker de zon door en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst bewolking en een bui, later vanuit het westen vaker zon. Dit was het NOS Journaal.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 van lunch Het lunchprogramma van de ZFM Santvoorne. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, ben ik klaar voor. Ik ben al bijna klaar. Oh, bijna, uh, bijna klaar. De, het recept staat bijna op Facebook. Oké, okay, goedemiddag. Luisteraars, het is dinsdag. Het is vandaag 12 juni. En uh, nog uh, negen dagen voor de zomer begint. Uh, nou, zal maar benieuwen. En uh, nou ja, het is weer de eerste van drie van deze week, uh, waarin wij alweer uw lunch gaan proberen een klein beetje op te leuken met lekkere muziek en wat informatie. We hebben vandaag een paar interviewtjes gemaakt door Roy van Buringen afgelopen weekend. Uh, dus een paar verslagjes gaan we uitzenden en uh, er waren wat leuke dingen te doen en Roy was erbij. Nou, we gaan het horen zo. En uh, nou, natuurlijk hebben we de 3-in-1 en we hebben de, de, het regio-nieuws en u hoort het al, we hebben het recept. Ook dat, ja. En we hebben vooral natuurlijk een paar artiesten in het licht. En de eerste daarvan is een uh, hele beroemde gitarist, die vandaag 72 jaar is geworden. Dus die gaan we als eerste feliciteren. En uh, hij maakte vooral voor uur, vuuroren, niet voor uur, hè? nee, vuuroren. Hij maakte vooral vuuroren bij uh, een van Nederlands meest legendarische bluesbands. En dan weet u natuurlijk dat ik het over QB en de Blizzards heb. En dan weet u ook dat het over Elko Gelling gaat, die vandaag jarig is. Jawel, en 72. No, no, no, no. Wat een leeftijd, Elko, Van harte, jongen. in het licht Elko Gelling dus Zal niet zwijgen ik, maar luister en... Stilzamer zwijgen, maar leren te besteden Van het leven wat te leren Ik dacht vaak, nou dan kom ik tegen op mijn pad Dan gebeuren nog momenten als ik op mijn gat zat Op maakte dit een dag Toch kwam ik uit mijn stoel Hoorden en Nancy en rappen werd bedoeld Ik pakte pen en papier Begon te schrijven over alles en wat de haat, onopleden, toefensheden helemaal verleden. Ik zal me niet gaan bevelen Heb altijd wat te doen Ik ben een luie hond, ik ben er zeker ben Slagen in het loon dat geschilder Als Als rapper, als vaker zal ik spreken Werken aan me verbreken, zo we dan? Als een V, de volgende B, de bleef, verb best S, P. Voor we mijn Nee, anders is Always O, Gelling Bent was dat. De, de man werd natuurlijk, hij is geboren op 12 juni in uh, Zwartsluis om precies te zijn. En hij is natuurlijk vooral bekend geworden door QB en de Blizzard uh, in de jaren 60 uh, vooral. En uh, hij heeft ook nog een korte periode bij de Golden Ring gespeeld. Dat was niet lang. En uh, deze band, die, uh, ja, die had hij die samen met Ron Krop, dat was de zanger. En wie de rapper was, dat uh, moet ik u schuldig blijven. In ieder geval, Going Home en het prachtig liedje van Elke Band. We gaan. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, 3-1. Ja, tuurlijk, 3-1. 3-1 gaan we doen. Want daar is het ook alweer tijd voor. Nou, een beetje vroeg, maar ja, makkelijk. 3 in 1 in 1 Lekker. in a foreign land Uncle Sam does the Oftewel uh, Quo, oftewel Status Quo, zoals ze officieel heten. En um, wat ik eigenlijk niet wist, wat ik er nu ineens achter kom, die band is al heel oud. Want ze zijn al opgericht in 1962, ja. Uh, 1962 door Alan Lancaster en Francis Rossi. Die hebben de band opgericht. Ja, en uh, dan duurde het heel lang. Tot, uh, nou, ik geloof was tot 68, 69. Tot ze uh, echt uh, helemaal bekend werden. Ook, nou. De band uh, wordt uh, ja, uh, gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie- en uh, boogie-woogie-stijl. En de band heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk behaald. Uh, meer dan welke andere rockband ook. 22 singles bereikten de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. De band begon in de vroege jaren 60 als de beatgroep The Spectrus... Niet te vergelijken, vergelijken met de Australische groep The Spectres... Die, uh, waar uh, Bon Scott in meespeelde... voordat hij bij ACDC kwam. Rond 1967 ontdekten de bandleden de Psychedelica... en uh, veranderden zij hun naam in uh, Traffic. En niet veel later in Traffic Jam... om verwarring te voorkomen met de band Traffic van Steve Winwood. En aan het eind van uh, dat jaar trokken ze Rick Parfit aan en noemden ze zich steeds Quo. En dat is ook zo gebleven. En uh, na nou, een korte psychedelische periode met enkele grote hits zoals Pictures of Max Man. Uh, Black Fields of Melancholy en Ice in the Sun. Uh, veranderde het Quo van stijl met het album Mark Kelly's uh, Greasy Spoon. En geleidelijk aan werd met de albums eh, Piledriver en Hello begin jaren 70... een breed jullie bereikt met hun lekkere hompgeluid eh, en zo. Nou, u hoort de drie nummers van ze. Om te beginnen hun eerste grote hit Pictures of Matchstick Man. Eh, daarna Mean Girl en eh, als laatste het door Bolland. En Bolland, eh, ja ja, geschreven nummer In The Army Now. En dat was dus gewoon de quo. Om het zomaar eens te zeggen. Niet waar? Jawel. Goed. Uh, artiesten in het licht hebben we niet meer. Ja, straks nog één bij de conference. Maar uh, voorlopig... Uh, nee, we hadden er maar één. Dat was Elke Gelling. Dus we gaan gewoon even wat anders doen. We gaan gewoon een ander plaatje draaien. is misschien ook wel eens even leuk. Dit is... Uh, five 5 uh, Seconds of Summer. Love me till the day I die. En het heet Youngblood. Bladen me everything you me believe Je yeah, you used to call me baby. Now and you say About a hundred times So who even call them baby Nobody could take my place When you're looking at those strangers Hope to God you see my face Pulling away, pulling away from me I give and I give and I give and you sick, giving you sick You're running. Away. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Nadat ik u eerst nog even verteld heeft... dat het plaatje wat u net hoorde... dat dat jongblad was van... Five Seconds of Summer. Zo. Kijk. <lacht> ik hoop dat ik dat een beetje kan lezen... want ik ben mijn bril vergeten. Ja. Ja, nou heb ik al gedaan. Uh, na 13 jaar keert het NK Scootmobiel terug... en wel op het circuit van Zandvoort. Daar nemen twaalf teams van 75-plussers het op 27 juni tegen elkaar op. Tijdens de race zigzaggen ze langs pionnen, karren ze over drempels... en cirkelen ze rondom pionnen. Initiatiefnemer Gouden Dagen vindt het weer hoog tijd voor het kampioenschap... Uh, vooral omdat steeds meer ouderen thuis zitten in plaats van in een zorginstelling en daardoor dreigend te vereenzamen. Met de Scootmobiel kunnen ze erop uit. Omdat dit op een veilige manier moet gebeuren is ook Veilig Verkeer Nederland bij de actie betrokken. In 2004 en 2005 werd dat NK Scootmobiel ook al gehouden. Toen gebeurde dat omdat subsidies voor het vervoermiddel dreigden weg te vallen. Ik ben niet ingeschreven. Ja, maar je bent toch nog geen 75 plus. Oh, daar mag je niet meedoen. Oh. Je bent nog uh, niet... Uh... Ik ben nog te jong. Je bent oh! nog te jong. Ja. Dat is ook wel eens leuk om te horen. Hè? Ja. ja. Ik had wel mee willen doen eigenlijk. Uh... Moeten ze geen paaltjes op de weg zetten? Nee, dat lijkt me niet te handig. Ja. ja. Uh, mm. Nee, ik mag niet lachen.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 Genomineerd voor de prijs. Molina, uh, Molenaar is vereerd met de nominatie. Het is een mooie stempel op je werk. Wanneer je genomineerd bent voor de prijs. Al, al dus Molenaar. Ook Dirk Willemsen van Bernies is er blij mee. En noemt het een enorme eer. Als nieuwkomer genomineerd worden is uh, helemaal fijn. En uiteraard hoopt ook... Boffa Gerven van Tijn akersloot dat zijn het Strand en het Wind. Dan mag je jezelf een heel jaar lang de beste noemen. Ja, het is natuurlijk een prachtige reclame voor je zaak. Acht Noord-Hollandse stranden zijn door reisbureau Travelbird opgenomen in de jaarlijkse strandprijsindex van duurste stranden. Deze lijst is samengesteld op basis van de gemiddelde prijs voor een stranddag. En hierbij is onder meer gekeken naar de prijzen van ijs, bier, zonnebrandcreme en faciliteiten. En onder faciliteiten uh, valt dan uh, de huur van een uh, lichtbed, een parasol en uh, andere uh, toestellen en apparaten. Het uh, hoogst genoteerde Noord-Hollandse strand is Bloemendaal aan Zee. En deze staat op de 44ste plaats in deze lijst. Gemiddeld is een strandganger er volgens Travelbird bijna 51 euro kwijt. De nummers 2 en 3 volgen op ruime afstand. Bergen aan zee op nummer 65 en Egmond aan zee op nummer 68. Uh, Zandvoort aan zee is met de 121ste plaats uh, een middenmotor. En Ermuiden is van de duurste stranden het goedkoopst. Elke keer als er een groep herten op het spoor staat in de buurt van Zandvoort... komt hertenfluisteraar Willem van der Sloot in actie. Zo ook afgelopen weekend. Hij nam contact op met de Nederlandse spoorwegen. Uh, zodat deze groep vluchtelingen in veiligheid kan worden gebracht. Willem zet zich al jaren in voor de herten die verblijven bij de waterleidingduinen. De groep vluchtelingen krijgt inmiddels speciaal aandacht van de hertenfluisteraar. Het gaat om uh, grote bokken die lange tijd uit de waterleidingduinen zijn vertrokken... en uh, sindsdien niet meer zijn teruggekeerd. De dieren verblijven al zo'n anderhalf jaar rond het spoor... en hebben inmiddels al geleerd om zelf een beetje beter uit te kijken... zodra er een trein aankomt. Toch neemt de herstefluisteraar voor de zekerheid contact op met, uh, met de NS... zodra hij de vluchtelingen bij het spoor ziet... Van de sloot verwacht dat de dieren voorlopig nog wel even in de buurt zullen zijn en blijft daarom alert. Pas in augustus gaat de gemeente een hek plaatsen om ze te beschermen. Er wordt, uit naam van PostNL, uh, er worden, uit naam van PostNL, ...valse e-mails verstuurd over een zogenaamd pakketje dat voor u onderweg is. In een bericht wordt gevraagd om een app te downloaden waarmee u het pakketje kunt volgen, een zogenaamde track and trace app. Fraude Helpdesk waarschuwt dat je deze app in geen geval moet downloaden, omdat er risico loopt uh, om uh, kwaadaardige software te downloaden. Heeft u geen pakket besteld en krijgt u deze mail, gooi deze dan ongeopend direct weg. Ook als u wel een pakketje heeft besteld, is het niet nodig om de software te downloaden. Post.nl laat desgewenst weten dat zij nooit e-mails versturen met daarin de vraag om een bestand of app te downloaden. Dus niet doen, gewoon weggooien, niet openen, weg ermee. Je hebt kans dat er een keylogger in zit en dan ben je je bankgegevens kwijt. Zo is dat. Tot zover de berichten. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar af en toe kan ook de zon even doorbreken. Het blijft over het algemeen droog, maar in de loop van de middag is lokaal een bui niet uitgesloten. De wind uit het noorden is matig over land en vrij krachtig aan zee. En het wordt niet warmer dan een graad of 18. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Lokaal is een bui mogelijk en het koelt af naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook dan zal af en toe de zon schijnen. Het blijft droog en het wordt opnieuw een graad 18. Tot zover, oh ja, en het weerbericht wordt aangeboden door Rico Schreuder. Dat was het weer. Drie Nou. Ja. nou, vertel. Nou, dit was Nightwish. Oh. Met, uh, in de, de nieuwe versie van dit uh, liedje. Met uh, zangeres Floor Jansen. Ja? Ja, ja. Oké. Okay. En uh, deze band komt in november naar Nederland. In oh. de Dome. Oh. ja. Dus ik moet vast gaan sparen voor kaartjes voor je. <laughs> Zak ik het zelf doen? Ja, doe zelf maar. Ja. Beter. Uh, goed, oké. Okay. Um, ja, zoals ik al zei, Nightwish, liedje van de Sidekick. En uh, wat nog belang ook belangrijk is, is dat wij uh, nog wat leuke uh, items hebben, dames en heren. Uh, een paar aardige reportages. En daar gaan we er nu een van horen. wat Maar dan moeten we even wachten of het allemaal... Ja, dat gaat allemaal lukken. En dan gaan wij uh, overschakelen naar onze razende reporter... Uh, Roy van Buringen. En uh, aan het... Uh, uh, ja, ik weet nog even niet precies wat er klaar staat... maar dat hoort u vanzelf. Als hij zo meteen begint. De computer is uh, druk bezig om het bestandje uh, te laden. Maar nou, hoop ik yeah. dat. Dat heb je met die computers. Dat duurt af en toe wat langer. Yeah. Als het uh, tegen zit. Nou, kom op, uh, computer. Uh, heb jij nog een muziekje even? Doe even een muziekje. <laughs> een muziekje. Uh, um, um, um. Nou, wat zal ik eens even doen dan? Nou, kom op, zet wat op. Ik heb een vraag voor deze volgende tune, dames en heren. Ik ga het op een beetje laten zien. Ik hoop dat je deze tune we staan hier bij Meijer-aan-Zee waar vandaag uh, ja, een Brits toernooi is van de Brits Club Zandvoort. En daar wordt ook een speciale check voor uitgeruikt aan, uh, ja, voor de jeugd van Pluspunt. En wie daarbij hoort is natuurlijk de nieuwe jeugdwerker van Pluspunt, Robert en Pierik. Dag Robert. Goedemiddag Roy, leuk je te zijn. Robert, um, ja, jij bent de nieuwe jeugdwerker van Pluspunt en uh, ja, er gaat toch speciaals uh, hier wat gebeuren. Kan je daar wat meer over vertellen? Het is uh, uh, voor ons uh, super mooi. Uh, uh, Vanuit Pluspunt worden er twee kinderkampen per jaar georganiseerd. En uh, wij krijgen van uh, de Britslub Zandvoort een, een gift om uh, deze kampen mede te kunnen betalen. En uh, dankzij dit soort uh, giften kunnen we deze kampen draaien. En dat is natuurlijk super mooi. Waar gaan de kinderen dit jaar uh, heen? Uh, we hebben twee kampen: we hebben een kinderkamp voor 6 tot en met 12 jaar. Dan gaan we naar de Veluwe toe. Dat is vijf dagen, van 24 tot en met 29 juli uit mijn hoofd. En we hebben een tienerkamp. Dat is, uh, de eerste, uh, of dat is het eerste weekend van de vakantie tijdens de herfst. En dan gaan we naar Duinrel. En dat is de doelgroep 12 tot en met 18 jaar. En wat uh, doen uh, bijvoorbeeld bij de kinderkamp? Wat, uh, wat gaan ze op zo'n uh, week, week doen? We doen uh, ontzettend veel uh, leuke dingen met ze. We gaan uh, zwemmen. Uh, we gaan uh, door de bossen een beetje... Uh, Lekker, uh, uh, ja, gewoon, uh, lekker door die bossen een beetje uh, op en neer. Uh, wat doen we nog meer? Uh, we gaan lekker eten met z'n allen. We doen uh, leuke avondjes. Uh, het is uh, eigenlijk gewoon heel veel plezier maken met uh, de jongeren, zeg maar. En zowel natuurlijk ook bij de jeugdkamp natuurlijk, hè, bij Duinrel. Uh, behalve dat de kinderen zich gaan opkikkeren, gaan ze natuurlijk lekker zwemmen en de attracties bezoeken. Maar in de avond is er natuurlijk ook tijd. Wat doen jullie dan? Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld op de zaterdagavond uh, tijdens het uh, tienerkamp hebben we iemand ingehuurd die deed een uh, cursus uh, free running. En we hebben um, met uh, vuur heet hij, een uh, demonstratie gedaan en een uh, workshop waarbij de kinderen ook met vuur allerlei gave trucjes konden doen. Allemaal onder hele professionele begeleiding moet ik zeggen. Hartstikke leuk. Uh, ja, deze giften van 500 euro heb ik al gehoord. Dat is best wel een, uh, een mooi bedrag. En uh, daardoor kunnen de, door deze giften kunnen jullie bestaan natuurlijk met de kinderkamp. Nadat we hier toch zitten. Jeugdhonk, hoe is het daarmee? Het, uh, jeugdhonk, uh, het gaat goed eigenlijk. Uh, we hebben leuke kids binnen. Het is elke maandagavond, elke woensdagavond boven de bibliotheek. Um, we kunnen lekker sporten in uh, de gymzaal achter de bibliotheek. Uh, boven kunnen we lekker poolen, tafeltennissen, we kunnen ook een beetje gamen. We hebben uh, Fortnite uh, sinds een maand of drie nu. En uh, Eigenlijk gaat het gewoon hartstikke lekker. Je bent uh, de, ja, de nieuwe jongerenwerker, kinderwerker. Um, hoe, um, ja, hoe, ik neem aan dat je als je nieuw komt ook grootste plannen hebt. Hoe zit het daarmee? Kan je ons al een tipje voor de, van de sluier voor het nieuwe seizoen uh, geven? We hebben net nieuw, bijvoorbeeld op de maandagmiddag doen we Sporty Mondays. Dus dat is iets wat uh, nieuw is en wat ook een beetje bij mij vandaan komt. Uh, en we hebben een kookpilot gedraaid. Uh, die willen we graag weer in de toekomst uh, weer door gaan pakken. Waar, uh, waarbij we dus gingen koken met uh, zes uh, jongeren van 12 tot met achttien. Uh, lekker goed eten maken. Het uh, samen met z'n allen um, opeten. Uh, daarna nog een keer met z'n allen. Uh, dat de keuken weer uh, spik en span is. En dat, is, en, uh, dat waren hartstikke leuke middagen. En uh, dat, was een, dat was een pilot. En we zijn nu aan het kijken of we die pilot weer doorgang kunnen laten vinden. Dus druk uh, bezig uh, in pluspunt voor de kinderen en jongeren. Hartstikke mooi. Ik wens je heel veel succes in de toekomst. En uh, hopelijk komen er veel van deze giften nog meer. Dankjewel Roy. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zit hier nu op het gezelligste terras. Uh, Mungo Jerry. Uh, stil jij. Uh, dat was Mungo Jerry, zei ik al. En uh, dat noemde hij. All right, all right, all right. tijd. de opvolger van hun uh, knijter van een hit uh, in de summertime. Maar ja, uh, dat was... Uh, dit was niet zo'n grote hit trouwens, overigens. Goed, uh, onze razende reporter Roy van Buring is het weekend van Hot naar Haag gevlogen, dames en heren. Van uh, het jeugdwerk is hij uh, met uh, zijn razende fiets naar... Um, het strand gegaan. En daar gaan we nu even naar luisteren. Overweer naar uh, Roy. Ik zit hier nu op het gezelligste terras van Zandvoort. Bij het Wapen van Zandvoort. Naast Brigitte van Eich. Goedemiddag uh, Brigitte. Uh, ja, 17 juni gaat er iets speciaals gebeuren hier bij het Wapen van Zandvoort. Kan je me daar wat meer over vertellen? Ja, hoi Roy. Ja, we hebben dan uh, voor de derde keer inmiddels het uh, midzomers speciaal bierfestival. En dit jaar doen we het weer met een barbecue. En we hebben, uh, uh, als het goed is... een Tiental bieren op tap en nog heel wat op fles. Mensen, ze kunnen een speciaal kaart kopen hè, met de bieren daarop. Um, ja, wat kost zo'n kaart? De kaart met vijf biertjes om te proeven kost dan 12,50. Dus dan kun je, kun je vijf verschillende biertjes uh, uh, laten stappen. Noem er eens een paar. Um, de nieuwe biertjes die zijn de, de Summerveugel ve, summer van uh, Tessels. Dat is een. Uh, een heel nieuw biertje en we hebben Lekker met je bek in het zonnetje. Dat is vooral een hele leuke naam, dus daar word ik altijd wel verscholen van. En uh, Blanche de Bruxelles hebben we. We willen ons eigen wapenbier erop zetten en uh, de rest blijft een beetje verrassing. Je hebt uh, nou, ook een, een speciale kaart natuurlijk voor de barbecue. Um, wat uh, kunnen mensen daarvan verwachten en wat kost het om mee te barbecuen? Ja, mee barbecue. Dat kan uh, voor 15 euro per persoon Dan hebben we lekker salade, stokbrood, uh, lekker stukjes vlees. Uh, barbecue erbij is niet verplicht, maar natuurlijk wel lekker. Want als, je, als, er, als er gedronken wordt, moet er ook gegeten worden. Speciale optreden is er ook. Wie gaat er optreden op dit mooie festival? Uh... Speciaal komt dan de dijk weer, de mensen hebben, kennen hem wel, ze, ze hebben een keer een plucht opgetreden binnen in de winter en ze waren toen uh, het 125-jarig bestaande slotfeest, hebben ze met de hele band opgetreden, dat is een geweldige uh, uh, tributeband uit Leiden en uh, het is de dijk met EI en uh, nou, dat, uh, dat uh, belooft wel weer spektakel te worden. Dus het wordt weer één groot feest op het Gassersplein bij het speciaal bierfeest in Zandvoort. midsomernacht speciaal bierfestival. En het is vaderdag, dus ook nog een leuk cadeautje voor je vader. Dus ik zou zeggen, ga erheen. Dit was Roy Verburingen voor CFM Zandvoort. En uh, het is zeker een aanrader. Ik zit hier nu op Richard was dat. En uh, Dreaming en daarvoor... Roy van Buringen. Niet op het strand, maar op het... Uh, gasthuisplein. Ja, sorry hoor. Uh, foutje, dames en heren. Dat van het strand komt nog. En uh, dus uh, uh, ja, Wij gaan uh, u zo langzamerhand... eventjes meenemen naar het... NOS Journaal van... Uh, van 1 uur. En dan kan ik u ook nog even mooi vertellen... dat we straks na 2 uur natuurlijk weer... de vinyljaren hebben... En we hebben daarin uh, in het programma De Vinyljaren weer twee prachtige heruitgaven op 180 gram vinyl. Ja, Het ja. enige nadeel van de ene plaat is dat die niet meer in stereo verkrijgbaar is, maar alleen mono. Maar goed, maakt het uit. Dus het ligt straks niet aan uw radio als u uh, iets mono's hoort na tweeën. Het gaat over het album Blonde om Blonde van Bob Dylan. Opnieuw uitgegeven op prachtig duur vinyl. Alleen uh, ja. Nog geen stereoversie, versie, maar de monoversie. Ik kan me herinneren dat ik toen, de tijd de, toen ik het album kocht ook een monoversie had. Maar... In ieder geval en verder hebben wij ook nog Crosby, Stills en Nash. Hun eerste album. Uh, uh, zij gelijk uh, een knaller van een uh, hit mee hadden. Want iedereen was verbaasd over deze drie gasten bij elkaar. Crosby, Stills, Nash Young. Eerste album. Dus ook daarvan een heruitgave. uitgave. Opnieuw geperst en hij klinkt zo verschrikkelijk mooi. Dus zometeen nou, in de vinyljaren tussen twee en vier. Dylan en Crosby, Stills en Nash. Nou, wat wil je nog mooier. En intussen, ik zei het al, wij gaan u meenemen naar het internationaal van 1 uur. En natuurlijk de boodschappen. En wij zien u straks terug met een conference van een jarige job. Eigenlijk moet je die zien. Maar goed, we doen het toch maar even. Hij duurt 20 minuten, maar dat gaan we niet helemaal doen. We gaan een fragmentje draaien. Tot zo.